Rond Amsterdam en Schiphol rijden geen treinen, volgens de NS door een combinatie van wisselstoringen mede veroorzaakt door de sneeuwval. NS weet niet hoe lang de storing gaat duren. Er was al aangekondigd dat er ook morgen een aangepaste dienstregeling geldt. Schiphol heeft een groot aantal vluchten geschrapt en waarschuwt voor vertragingen. Bij het beëindigen van de gijzeling in het gascomplex in Algerije zijn vijf terroristen aangehouden. Dat melden Algerijnse media op basis van bronnen bij de autoriteiten. Drie extremisten zouden op de vlucht zijn geslagen. Gisteren maakten de autoriteiten bekend dat 32 terroristen waren omgekomen. Hoeveel mensen precies zijn gedood, is nog niet duidelijk. Er wordt nog gewerkt aan de identificatie. Op een nieuwswebsite in het buurland Mauritanië heeft jihadstrijder Mokhtar Belmokhtar in een video de verantwoordelijkheid voor de gijzeling opgeëist. Mede uit naam van terreurbeweging Al-Qaeda. Volgens een Algerijns persbureau heeft de Algerijnse minister van Olie gezegd dat de regering niet zal toestaan dat olie- of gasinstallaties worden bewaakt door buitenlandse veiligheidsdiensten. In Midden-Limburg is vanavond tegen half acht een aardbeving geweest. Volgens het Europese Seismologische Instituut had die een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. In Roermond en omgeving was een duidelijke trilling voelbaar. Bij politie en brandweer komen veel telefoontjes van ongeruste mensen binnen. Ook onder meer uit Beek en Maasbracht. Er is nog niets bekend over schade. Het weer... Vannacht in het midden en noorden nog een tijd sneeuw. In het zuiden geleidelijk droger. Minima tussen de min 2 en min 6 graden. Maar gevoelstemperatuur door de oostenwind rond de min 13. Morgen sneeuwt het in het noorden, daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt wat motsneeuw en liggen de maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland-Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond straks. Om ongeveer kwart voor tien fictie gebaseerd op nieuws. Daarvoor snowboardster Bibian Mentel. Zij is nu al in training voor de Paralympics 2014. En zij traint vandaag in Nederland gewoon buiten. Maar nu eerst illegale. Het is koud... Dat is op zich voor ons niet zo'n probleem. Ik heb een heel warm, lekker warm huis met het hoogste energielabel dat er bestaat. En daar ga ik ook straks, als ik hier niet ingesneeuwd raak, gewoon weer heen. Maar stel nou eens dat ik hier in Nederland, dat ik als Afghanistan zou komen... dat ik hier in Nederland asiel had aangevraagd. En mijn asielaanvraag was afgewezen. Dan kan ik een beroep, maar dan mag ik dat beroep hier niet afwachten. Ik ben illegaal. Dat is strafbaar sinds 1 januari. Er staan gigantische boetes op, waarbij boetes voor toeteren in de baboude kom verbleken. Ik mag dus in beroep, maar ik mag dat beroep hier dus niet afwachten. Ik moet dat afwachten in mijn land van herkomst. Maar ja, goed, je gaat in, als Afghaan ga je je beroep niet afwachten in Afghanistan. Want in Afghanistan, daar ben je nou juist niet, niet, niet welkom, daar ben je uitgevlucht. Waar moet je dan heen? De tentenkampen in Amsterdam en Ter Apel die zijn er niet meer. Er zijn vluchtkerken, daar kan je, zou je heen kunnen gaan. Sommige uitgeprocedeerde zwerven op straat... of ze zitten bij mensen thuis. In Emmen, vlakbij Ter Apel, woont Marianne Badhoorn. Zij heeft in haar één gezinswoning plaats voor ongeveer twaalf illegalen. Er is heel weinig te eten, sommigen zijn getraumatiseerd. Het leven is voor sommigen uitzichtloos, maar... Toch is er ondanks alles iets van gezelligheid. Sander Bartling, hij zocht Marianne en haar illegale op. En hij maakte de documentaire van vanavond. De Engel van Emmen. Wat zijn dat? Aardappels. Plastic zak met aardappels. Voor hoe lang is dat genoeg? Weet ik niet. <laughs> Eén dag misschien. Als we gewoon als aardappels eten, één, twee dagen maximaal. Drie keer per week wordt hier voedsel uitgedeeld hè, voor behoeftigen. Er, is, er staan een man of uh, twintig uh, buiten. Zijn dit allemaal vluchtelingen? De meeste wel, ja. Er zitten wel enkele Nederlanders tussen, maar als je, zo je kan zien, zijn het de meeste meest vluchtelingen. Ja. En dit komt allemaal hier langs, want het komt vanuit de Rapel. De meeste mensen worden uitgezet vanuit de Rapel. Dat vind vind het klinkt een beetje niet. raar, maar dit is, dit is eigenlijk het zeldzame moment dat je die mensen kunt zien hè? in het openbaar op straat. Normaal zie je ze nooit. Nee, mensen kruipen nu helemaal weer weg, want het, ja, het is nu strafbaar. Ja, heel veel mensen zijn verstopt, ze zijn af bij kennis binnen en ze zitten op plekken die ik eigenlijk nog niet kan zeggen, want dan verraad ik ze. Maar er zijn, een flinke aantal. Als je bij mij in huis kijkt, ik wil zien hoeveel er zijn. We zijn nu met 11 met, met, uh, of 12 mannen in huis op dit moment. Dan zijn we dus 12. Mijn dochter is er ook nog bij en ik en, en, en mijn pleegzoontje. Ik heb nog een pleegzoontje in huis. Dus we zijn best 12 nu op dit moment. Hè. Als ik goed geteld heb, soms weet ik het niet meer. Kun we even een auto gooien, die aardappels? Hoe heet jij? Ali. Ali, ja. waar kom je vandaan? Afghanistan. Afghanistan. En hoe oud ben je? 19. 19 ja. En jij? Abdullah. Abdullah, uit? Adula. Adula, uit. Uh, ik kom uit Afghanistan en ik ben 21 jaar oud. Hallo. Op het moment dat ik het huis van Marianne Badhoorn voor het eerst betreed, zijn er acht jongens aanwezig. Ali. Uit? Afghanistan. 17. Uh, Ali. Dat is verwarrend. Ik heb al vier Ali's. Oh nee, drie Ali's. Is er nog een Ali? Nog een hallo. Het huis puilt aan. Mijn Ik kom uit Afghanistan. Ze kunnen niet eens allemaal zitten. Dus de meesten staan maar gewoon ergens. Met hun jas aan. Alsof ze ieder moment het huis weer moeten kunnen ontvluchten. Het is een volle bak. Maar ja, dat gaat vaak zo. Als iemand zich aanmeldt en je stuurt ze dan de kouwe weer in, dan komt het niet goed. Dus dat moet je ook kunnen. Dus het houdt natuurlijk wel een keer op. Maar zoveel als je binnen kan houden, hou je binnen. Dus ik denk dat de samenleving daar ook helemaal geen baat bij heeft als deze jongens op straat lopen zonder eten, zonder drinken, zonder slaapplek. Dus je bewijst de samenleving in dienst hiermee? Nee, ik zus ik mijn eigen geweten, denk, want ik vind het verschrikkelijk wat hier, wat hier gebeurt. Je kan natuurlijk ook niet iedereen redden, maar als iemand voor mijn deur staat dat is, uh, en je stuurt ze dan weg en, en, en ze komen om, want dat het gebeurt, dat, is, uh, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Maar wat doen die jongens de hele dag? Want ze staan nu daar in de woonkamer, er is niet eens genoeg plek om te zitten. Wat doen ze de hele dag? Uh, ze gaan achter taalklas, Nederlands leren. Uh, ze gaan, nou, zien dat we de voedselvoorziening op, op peil houden, anders werkt het niet. Ja, eigenlijk van alles wel. Film kijken, nu vroeg Ali om een en zei: dan gaan we voetballen. Wij gaan nu even. <laughs> Alle jongens aan tafel zijn gevlucht voor de oorlog in Afghanistan. Wat eten we? En eenmaal in Nederland moesten ze weer vluchten voor de vreemdelingenpolitie, voor de IND. Dankjewel. Eigenlijk zijn ze dus dubbel getraumatiseerd. Afghanistan is vier grote volk: Pashto, Hazara, Tajik en Osbek. En wat ben jij dan? Ik ben Hazara. Jij? Hij is zoon van die profeet Mohammed. Oké. Okay. Ze zijn gewoon eigenlijk vluchtelingen in Afghanistan. Ze zijn En Onze opa's, Onze... Grote mensen, zij hebben vroeger problemen gemaakt daar en uh, zij hebben problemen met een andere partij. Maar ja, wij, wij hebben helemaal geen probleem. Dus hier in dit huis is een stukje Afghanistan waar het wel kan. Maar jullie kunnen niet naar Afghanistan nee. omdat het daar niet kan? Nee. In, in wat voor staat komen die jongens hier aan als ze aanbellen? Nou, er zijn erbij die zijn echt heel erg ziek als ze aankomen. Ik bedoel, zo net zoals die ene jongeman man die daar achter de, achter, achter, achter de tafel staat. Ik bedoel, die kwam hier met, met, met Belroos in zijn benen. En die had een been die wat gewoon verdubbeld was. En dat was al bijna naar binnen in het bot geslagen. Weet je, als ze binnenkomen, is het, is het vaak helemaal brak. Hè? Dan is er is niks van over. En dan, een paar weken verder, dan gaat het weer goed. En dan, dan branden de lampjes in de ogen weer, zeg ik altijd. Dus daar, daar, daar doe je het voor. Ja. Het is, uh, er zit weer puff in, er zit weer leven en er zit weer wat hoop in. Überhaupt om door te gaan. Ik heb hier ook iemand gehaald die zei van ja, die, die, die lag op het station. En, en uh, ja, ik dacht ik gooi me maar voor de trein, want dan ben ik overal vanaf. Wat denk je in de kamer waar je zit. Ja, Nou, zie je, er liggen drie bedden. Oké, okay. een stapelbed van drie hoog. Ja, er zit eentje op. Oh nee, eentje, die, die trek je eronder uit, s'avonds. Dit is de douche hier. Er staat een rij voor Hier staat een rij voor de douche. Ja, het vroeg. En het is ook allemaal helemaal. Als je het ziet hoe blauw wordt, dan wordt het veel gedoest. Alleen het vacht kan niet weg. Oh, dan kunnen die, kun die ja, ramen ook... niet open. Nee, wistelijk hè? Ja. Het bedampt en het doet allemaal. En je merkt ook nog dat het net gedoest is, want het damp komt hier tegemoet. Ja, dus, uh... ja klopt. Ja. Ja. Maar ja, dat heb je als je, is maar vroeg, hè? als je in de rij staat voor het do douchen, is het ramzalig. Je moet gewoon in ploegen douchen hier. Tweede trap op. Dit is de, de zolder al. Ja. Matrassen op de grond. Ja. Er ja. past geen bed meer in, dat wil gewoon niet. Het neemt te veel ruimte. Handdoeken overal, kleren. Het kan, het kan allemaal net. Het kan allemaal net, ja. Klop, klop. Hallo. hallo, hallo. Hoe is het hier? Ja, Bij vliegen? Uh, Meenig goed. Wat zijn jullie aan het luisteren? He is ironisch uh, Iranische Gaan jullie al slapen? Ja. Of nog niet? Nog niet. Nee, nog niet? Ik denk dat het te veel well. Jullie denken te veel. Ja, we hier een beetje. En wat gaan jullie morgen doen? Ja, ik weet het niet. Ja. Nou, wat rusten dan? Wat rusten? From head to feet and fingers. We can't do anything. Our hearts are broken. En zo so hangt er een hele wand vol in de kamer van of Assef: van die kleine vierkante bloknotepapiertjes, dagboekfragmenten in verschillende talen en schriften. Onderbroken door een heel groot gat in de muur, dat Assef er zelf in, ingeslagen heeft tijdens een van die woede uitbarstingen die hij soms heeft. En dat komt weer omdat hij op zijn zestiende eigenlijk al meerdere levens achter de rug heeft. En ook al een paar keer gestorven is. Wij waren in, in de grote trek. We hadden geen oxygen. we hadden geen drinken. we hadden, hadden helemaal geen gegeten. Ik ben gewoon uh, flauw gevallen van dat. Ik was gewoon naar beneden gevallen. Maar ik, ik weet niet precies dat... Hoe ben ik gevallen van die, van die auto naar beneden? En ja, dat heb ik gedaan. Ik was bijna tien maanden op straat. Ik had geen, helemaal geen plekje. Ik weet niet zeker dat, hoe voel je je als je bent buiten in, als je hebt geen plekje om te slapen? Als je hebt geen onderdak. Soms dagen we, we hebben helemaal geen gegeten. Dan heb ik hier met Marianne kande. En uh, daarna heeft zij mij een beetje geholpen. Ja, ik ben nu. Ja, zeg maar, ik, gewoon, uh, ik heb nu onderdag. Het is, is nu niet zo moeilijk als vroeger. Ja, het uh, is gewoon duidelijk voor iedereen dat het uh, een beetje volle hierin is. Een beetje lawaai ook hier. Want wij zijn met uh, 13 of zo is uh -huh. hier in huis. Maar ja, wij, wij doen ons best in, uh, om door te gaan en we gaan gewoon vechten. Uh, wij zijn ook toch mensen, wij zijn uh, niet uh, dieren. Wij hebben ook recht te zorgen, krijgen wij die recht niet. Wij kan niet naar school gaan, wij kan niet naar, uh, uh, bijvoorbeeld, wij kan niet naar werken We kan helemaal niks doen op dit moment ik heb helemaal geen hoop dat in de toekomst misschien ik, ik ben een computer engineer of zoiets ik denk het niet want ja ik zit nu in deze situatie nu is het ook niet veilig als je gaat bouwen dan krijg je straf en wij zijn ook bang nu dat ik kan ook niet naar buiten gaan maar de hele dag wij zijn gewoon hier met marianne als je gaat roeg ik ben gewoon dood daar, dus niet denken en als je gaat over alles denken dan ga je gek worden. Goedemorgen, heb je goed geslapen? Nee, een van de jongens had je wakker vannacht. Oh, wat kan? Ja, dat is wel vaker zo. Als een gesprekjes en zo, dan bedoel, dat werkt dat niet zo goed. Dan komt ze dan rommel omhoog en dat is een beetje lastig af en toe. gaat er wel weer over hoor. Dus ik, morgen slapen ze zo goed, denk ik. Ja. Want je hebt op de bank geslapen, zie je? Ja. Ja, dat doe ik al heel lang. Dat doe ik al wel drie jaar, denk ik. Je slaapt in je eigen huis op de bank? Ja, maar ik slaap hier best prima. Ik lig voor mijn computer, ik doe, doe een filmpje aan en ik val in slaap. Dat is wel heel luxe. Ja. Maar heb je, hoe zit het dan met je, met, met je privacy als je je terug wilt trekken en zo? Dat, is er niet. dat heb je gemerkt, toch? Ja. Dus, ja. Soms gaan ze naar boven en is het rustig hier. Nee, dat vind je niet erg. Nee, ik vind het niet zo erg. Ali, jij bent nu je bed aan het opmaken. Dit is een gewoon stapelbed, maar daaronder is nog 40 centimeter ja, uh, uh, vrij. En daar heb jij ook geslapen? Vier maanden. <laughs> Stiekem slapen in een asielzoekerscentrum. Ali moest, toen hij 18 werd, het land verlaten... en werd ook het AZC uitgezet. Maar hij kon nergens heen. Uh, gewoon vrienden uh, van mij. Ze dekt altijd uh, zo'n dekentje hier. Hierop. Ja, zo ervoor. Ja, en uh, als iemand van, uh, van COAS-medewerker komt binnen in de, in de kamer... Uh, ze zagen niet meestal dat... Uh, dat jij onder het bed lag. Ja. En zo kwam het dat een illegale vreemdeling illegaal in een AZC sliep. Vier maanden lang. Oké, okay, maar nooit gesnapt. Uh, ja, wel. Okay, ben je er toen mee gestopt of ben je toch weer? Nee, ik kon hem niet stoppen. Daarom ben ik naar het tentkamp geweest. Ik, uh, ik hou gewoon vier maanden in die manier vol onder het bed. In stiekem binnen uh, gaan, en uh, ja, na vier maanden. Ik, ik heb van andere mensen gehoord: ja, daar is een tentenkamp trapel, en dan krijg je een tentje, en dan kan je gewoon rustig slapen. Het eerste tentenkamp van Nederland stond in Ter Apel, op de stoep van het asielzoekerscentrum. Ja, het eerste, tweede en het derde. Het eerste tentenkampje is daar door, door Harnato, de meneer in rolstoel, en door een jongen die bij mij in huis was geweest. Die me toen opbelde, is eigenlijk het tentenkampje ontstaan. En toen stond daar een groepje van tien mensen, ja, en een man in de rolstoel, konden we niet praten, dus we hebben we maar een tentje aangesleept. En zodra we, we ons omdraaiden en weer we terug, terug waren richting huis, was het tentje, tent, tentje afgepakt. Maar hoe ontstond dat eerste tentenkamp dan? Uh, die meneer in die rolstoel die kon dan niet weg. Die kreeg een OV-chipkaart OV in zijn hand gedrukt. En die moest dan in de bus stappen. En die man kon helemaal niet lopen. Dus het was gewoon onmogelijk. Ik was ook, niet, was ook niet in de bus te helpen. Die kar was gewoon veel te breed. Ben been kon niet recht. Ik kon gewoon niet op zijn benen staan. Dus dat wilde niet. En toen zijn ze daar blijven staan. En er stond een groepje van tien mensen omheen. die betrokken waren bij deze man. En een dag later waren er nog tien. Er waren er twintig. En er werd, er werd continu uitgezet. Dus het groeide. Dus, en die mensen zijn uiteindelijk aan het eind van de week daarna opgepakt in bewaring gesteld 14 dagen en daarna vrijgesproken omdat ze in principe niks, niks strafbaars hebben gedaan behalve daar zijn en niet weg kunnen want ja dit mag niet zichtbaar worden wat hier gebeurt, dat, is, dat moet gewoon verstopt blijven en dat, dat is nu uiteindelijk gelukt hè, met het, met het uh, strafbaar maken van illegaliteit, dan kan je niks meer doen dus is, mensen gaan nu verborgen weer verborgen zitten dan heb je weer geen overzicht, geen idee waar mensen leven, hoe ze leven en, en wat er gaat gebeuren, want mensen moeten wel leven dus ze komt er zeker alleen hebben. Hallo. Hallo. Hallo, dag mevrouw. Zeg maar wie niet hoor. Hallo. En met daar zit nog? koffie. Ja, goed. Heetje. Ja, ja. Okay. Waarom heeft u een Afghaans meisje, Nasima, in huis? Stel je voor dat ik er zo voor zat hè? en ik moest naar het buitenland vluchten. En ze gooiden me daar op straat. Nou, dat zou ik ook niet leuk vinden. Dat zou ik wel heel erg vinden. Uh, maar ik denk niet dat andere mensen van 74 dat zo makkelijk door iemand in huis nemen. Nee, ja, dat, uh, maar dat, ja die denken ook niet uh, zoals ik, denk ik. Die hebben een andere mening. Ja, dus je dochter heeft het van u? Nou, misschien of, of ik van haar. Oh, dat kan ook <laughs> natuurlijk. Zou dat kunnen, ja, dat, dat ja. zij uw kijk op de dingen heeft veranderd? Maar kijk, het is ook onwetendheid eigenlijk, hè? Ik bedoel, ik wist er ook niks vanaf. En door haar ben ik erachter gekomen hoe erg het is. En daarom uh, ben ik ook uh, nou, eigenlijk daarmee veranderd. Waar is illegaliteit, zoals dat heet, tegenwoordig strafbaar hè? sinds 1 januari. Vind je dat niet een eng idee? Mm, ja, voor hun wel, maar voor mij niet. Nee. Als, als ze mij straffen, dan gooien ze mij maar in een cel. Dan heb je gratis inwoning, kost een inwoning. Ja, u bent niet strafbaar, hè, dan natuurlijk. Zijn nee, wel... maar ik ben wel een beetje voorzichtig, hoor, wat ik tegen anderen zeg. Ja? Ja, nu ik dat weet, zeg maar, hè. Ja. En... Maar er zijn altijd mensen die, uh, ja, die verkeerd denken. Dus ik ben pas wel op wat ik, uh, wie ik wat vertel, zeg maar. En, en als hoe ze hier in huis zitten. En hoe weet u dat dan? Wie u, aan wie u wat kunt vertellen? Ja, dat uh, is uh, levenservaringen. Mensen eh, de kennis. Mm -hmm. Maar wel de buren bijvoorbeeld? De buren? Nou, gewoon, ja, ze, de, de, tegen de buren, zeg ik oh, ze praat ik aan niet zoveel. Goeiedag en zo. En dan zeg ik van ja, dat is uh, een kennisje, die logeert bij mij. Mm -hmm. ja. En zijn er mensen. De, de, denkt u ook dat ze haar bijvoorbeeld zouden kunnen uh, gaan aangeven? Ja, dat weet ik niet, maar daar hou ik wel rekening mee. Ik, ik pas wel op wat ik uh, het sommigen ga mag zeggen. De kleine Groningse flat van oma Winnie is het laatste toevluchtsoord... als het huis van Marianne Badhoorn echt helemaal vol is. Nu biedt ze onderak aan een Afghaans meisje wiens ouders vermoord zijn. Maar oma heeft eerder al zes vluchtelingen opgenomen. Uit solidariteit en tegen de eenzaamheid. Ja, ik vind het ook wel gezellig. Anders moet je tegen de stoel praten, hè? U heeft het eigenlijk een beetje via uw dochter, hè? Die mensen komen ook bij u binnen via uw uh, dochter. En dat komt eigenlijk omdat er geen plaats meer is. En dan komt ze bij u, dan dumpt ze die mensen ja, gewoon weer. Ja, je produceert u. ook wel eens, hoor. Maar, nou ja, het ligt er ook een beetje aan... Kijk, ik ben 74. Het ligt er ook een beetje aan uh, hoe mijn humeur is. En uh, of ik, uh, ik mij goed voel of niet, hè? En, uh, en, en als ik het per se niet wil, dan doe ik het niet. En wat vindt u eigenlijk van uh, het feit dat uw dochter... tien mensen zo gemiddeld in huis opneemt? Ja, ik bewonder haar mateloos. Maar ja? ik, ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgt. Ik, ik zou er gek van worden, maar ja. nee, Je zou kunnen denken van ze zorgen wel heel goed voor anderen... maar zorgt ze ook goed voor zichzelf. Nou, dat betwijfel ik soms. Die mm -hmm. dingen voor haarzelf, dat blijven er soms bij, hè? Mm -hmm. Maar ja, goed... Uh... Ik begrijp wel dat het niet anders kan. Nou. Dat, dat, dat, dat is gewoon zo, hè? Uh -huh. Zij zit er één keer in. En, en ja, en voor haar gevoel moet ze ermee doorgaan. En dat vind ik ook... Maar Ja, soms denk ik wel dat het wat wel een beetje te gek, hoor. Ja, mijn moeder, en ik heb het wel, daar wel eens over gehad... ...heel veel mensen weten helemaal niet wat hier gebeurt. Want je ziet ze niet. En nu zijn mensen weer strafbaar die illegaal zijn. Dus je ziet ze straks helemaal niet meer. Maar goed, je hele huis zit vol. Je kunt ze nooit allemaal redden. Hoe voelt dat? Ja, heel beroerd. Als ik nee moet zeggen vind ik iets afschuwelijks. Want ik weet dat je vaak de laatste stroogalm bent. Dat was aan Ali toen hij in het kamp zat duidelijk te zien. En dat stralen ze, ze uit. Mensen zijn helemaal depressief, moe en op. En, en dan ben je 18 of ben je 19. Dus is, ja, ik vind het afschuwelijk om nee te zeggen. Maar... Ja, de financiën staan het ook niet altijd toe. En er zijn wel een hele hoop mensen bij in huis. En het is delen. En... en dat is wel heel lastig. Als ik Marianne zo bezig zie... vraag ik me af of ze niet zelf ook iemand zonder toekomst is geworden. Steeds als er een vluchteling ergens anders onderdak vindt... staat er weer een nieuwe voor haar deur. Weigeren kan ze ze niet. En zelf een bestaan opbouwen kan ze dus ook niet. Ja, er is geen to voor jezelf ook geen toekomst. Een eigen leven heb je ook niet, daar ben je niet mee bezig. Het is, uh, want dat is er gewoon niet. Al deze situatie niet oplast. Ik kan hier gewoon niet mee leven, dus ik moet gewoon door. Maar ik zie geen ja, oplossing. Voor jezelf is er ook geen toekomst. Maar wat is jouw toekomst dan? Ik heb geen idee. Ik hoop dat, dat ik hier ophoud, dat, dat, dat ik echt niet meer nodig ben. Dan zou je zelf kunnen beginnen eindelijk. Maar je kan dit niet loslaten. Bent... Ja, en toch heb ik het gevoel dat je zei, als het een keer ophoudt, dat je een keer andere dingen kan gaan doen. Maar... Als het een keer ophoudt, dan vind jij wel weer misschien andere mensen met iets andere problemen om te helpen, of niet? Ja, ik vind dit wel. Ga je jezelf wel toe om op te houden. Eh, jawel. Ik denk dat ik heel blij zou zijn als deze problematiek opgelost is. Want het is gewoon voor niemand meer een bestaan. Uiteindelijk voor mij ook niet. Dit is niet het Nederland wat ik wil zien en wat ik wil kennen. En ik wil hier eigenlijk ook niet. Als het dit land zo blijft, zou mijn toekomst misschien nog ooit kunnen zijn dat ik hier weg ga. Maar voorlopig blijven ze komen naar Emmen Ali en Ali en Ali en Ali en Ali. De Engel van Emmen was een KRO-documentaire gemaakt door Sander Bartling, eindredactie Fred Sengers. Marianne Badhoorn heeft een stichting opgericht, dat is de Stichting Hulp uitgeprocedeerde Vluchtelingen. En die kunt u, stin, stichting kunt u vinden op internet onder www.shuv www.shuv.nl En dan nu, Bibian Mentel. Zij was een hele goede snowboardster. Ze zou naar de Olympische Spelen in 2002 in Salt Lake City. Ze was volop in training, maar toen sloeg het noodlot toe. Maar Bibian Mentel zou Bibian Mentel niet zijn als zij niet haar Power had aangewend, haar mentality had gebruikt om terug te vechten. Ze kwam terug, want haar motto is namelijk... ga nooit uit van wat je niet kan. Ga altijd uit van wat je wel kan. Ze kwam terug met maar één doel uiteindelijk. Sochi 2014. En wat dat is, Sochi 2014. En wat Bibian overkwam, dat hoort u in de door Marielle Beers gemaakte documentaire... Met één been van de Olympus. Altijd een soort van spanning en toch wel zenuwachtigheid. Dus uh, vlinders in mijn buik en een beetje ja, echte wedstrijdspanning. En uh, heel erg gefocust. Weten en visualiseren wat ik ga doen in welke bocht, et cetera. Dus ik ken het hele parcours uit mijn hoofd. Ik weet precies welke beweging ik waar moet maken. Het moment dat ik. Uh, uh, ...in het starthoek staan, dan is echt alles geconcentreerd puur en alleen op de afdaling. En uh, ja, dan zo snel mogelijk naar beneden. Three, two, one, go. Go, go, go, go. Dit is Bibian Mentel. Go, go, go. Snowboarder. Met een Olympische A-status en de daarbij behorende auto. Maar zonder rechteronderbeen. Dat raakte ze kwijt aan kanker. voor beide benen dezelfde schoen of heb je aangepast? Ja, nee, het is eigenlijk uh, allemaal hetzelfde materiaal. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen aanpassing behalve dan mijn prothese, Die echt in de stand van het snowboarden is gezet, zeg maar. Voor de rest heb ik geen andere protheses of, uh, of andere aanpassingen aan mijn materiaal om te kunnen snowboarden. Dus dan heb je twee protheses, één gewoon voor het dagelijks leven en één voor de snowboard? Uh, Sterker nog, ik heb er drie. Uh, ik heb ook nog een been waarmee ik echt hard kan lopen en kan rennen en squashen en... Alle andere sporten kan doen, zeg maar. Je moet je voorstellen: als, uh, ja, als je gaat voetballen of tennissen, dan trek je ofwel je tennis of je voetbalschoenen aan. Zo trek ik een ander been aan, wat specifiek voor uh, ja, dat wat ik ga doen uh, bestemd is. En die, die, ligt, die andere ligt nu hier? Ja, dit is mijn, uh, mijn dagelijkse prothese. En hierbij kan ik de hakhoogte heel makkelijk instellen, waardoor ik ook gewoon uh, hoge hakken aan kan en tegen slippers. Hoe vaak doe je dit nu? Oeh, uh, veel. Nee, om het weekend uh, geef ik sowieso training hier. En uh, ik kom net uit de sneeuw. Ik heb net uh, vier dagen in, uh, in Frankrijk gesnowboard. En uh, ja, ik sta redelijk, redelijk veel op boord. Ja. Voordat je weer omhoog gaat. Ja. Kun jij mij, ik heb helemaal geen verstand van snowboarden. Kun je mij omschrijven wat dat is, dat gevoel, als je daar boven staat en je gaat naar beneden? Um, ja, het is een gevoel van vrijheid, van snelheid, een beweging die heel natuurlijk voelt en gewoon heel prettig is. Dus uh, ja, voor mij is snowboarden veel meer dan alleen op een plank staan en naar beneden komen, maar ook uh, dat je op de bergen, de omgeving, uh, de hele lifestyle is gewoon heel, heel prettig, vind ik. Dus uh, ja, dat vind ik het leuke aan snowboarden. Als Bibian in 1993 voor het eerst op een snowboard staat, is ze meteen verkocht. Ik, ik, ik ben altijd heel sportief geweest. En uh, snowboarden vond ik meteen helemaal te gek. Dus ik ging ook in Nederland naar de uh, indoorbanen. Nou ja, toen waren er nog niet eens indoorbanen, maar uh, borstelbanen in de omgeving. Uh, iedere cent die ik had ging eigenlijk uit naar uh, uh, ofwel snowboarduitrusting ofwel naar een snowboardvakantie. Ze stopt met haar rechtenstudie om zich volledig aan het snowboarden te wijden. Ik begon ook al vrij snel met, met wedstrijden en toen was het nog een hele jonge sport... waarbij nog niet heel veel vrouwen eigenlijk aan snowboarden deden. Dus het was een heel klein groepje. Iedereen kende elkaar en uh, het was een grote groep vrienden eigenlijk. En uh, dat is ook iets wat me heel erg greep. Het was eigenlijk uh, meer dan alleen de sport snowboarden, maar het was ook een soort van lifestyle. En vooral het freestyle onderdeel, het springen, vond ik heel erg leuk. En uh, daar zat ik dan vaak wel bij de eerste drie. Zodoende uh, raakte ik verzeild in het wedstrijd En was ik, richting, uh, was ik onderweg richting uh, Salt Lake City. Dat was mijn, uh, mijn doel. Maar het lot beslist anders. Ze is Nederlands kampioen, Europees kampioen en nummer 11 op de wereldranglijst. Met pijn in haar hart moet snowboardster Bibian Mentel toekijken... hoe andere Nederlanders naar de Olympische Winterspelen gaan. Ruim een jaar geleden was ze nog dé grootste kans hebben om ons land te gaan verdedigen. Haar snowboardcarrière ging voorspoedig, totdat het toesloeg. Tijdens een wedstrijd in uh, Breckenridge in Amerika uh, scheurde ik tijdens een training uh, mijn enkelbanden in. En toen dacht ik wel, oh god, daar gaat mijn seizoen. Uh, aan de andere kant uh, bleek dat gelukkig mee te vallen, want uh, het waren alleen maar mijn enkelbanden. En normaal gezien uh, duurt het een week of zes voordat je daarvan herstelt. Na zes weken kreeg ik inderdaad ook weer de goedkeuring van mijn fysiotherapeut in Zwitserland, waar ik op dat moment woonde, om weer te mogen snowboarden. Uh, dat seizoen afgemaakt. Uh, en uh, ja, op dat moment uh, werd ik uh, um, eigenlijk door de Bond uitgeroepen als uh, een, een potentieel kandidaat voor de Olympische Spelen in uh, Salt Lake City. Dus het lag allemaal in de lijn der verwachting, maar toen bleek dat ik uh, uh, niet alleen mijn enkelbanden had ingescheurd, maar dat er een tumor in mijn uh, rechteronderbeen aan het groeien was en dat uh, dat een vorm van botkanker was. Ja, ik, ik had zoiets van, nou ja, weet je, het is heel vervelend en uh, waarom moet dat nu? Maar uh, hoe kun je me zo snel mogelijk weer oplappen, zodat ik weer zo snel mogelijk op een bord kan staan? En ik heb nooit de schok die vele mensen wel ervaren op het moment dat het woord kanker valt, uh, van, oh jee, nu ga ik dood. Dat heb ik in die, zeker in die beginfase helemaal nooit, uh, nooit over nagedacht. Ik had zoiets van, nou ja, het is een vervelende blessure inderdaad, haal het maar weg en wanneer kan ik weer snel worden? Dus zo ging ik eigenlijk ook uh, eigenlijk mijn eerste operatie in. Um, en um, ja, toen, toen gaven ze me het scenario dat ik, dat ik uh, een, een deel van het uh, scheenbeenbot gingen ze uh, weghalen en, en de tumor gingen ze weghalen. En dan zouden ze mijn bot weer opvullen met uh, botdonor. En uh, dan zou mijn bot uh, na een maand of vier, vijf weer langzaam aansterken, zodat ik weer uh, eigenlijk uh, zou kunnen snowboarden daarna. En dat zag er ook goed uit, die operatie is ook goed verlopen. Helaas kwam alleen uh, na een paar maanden de tumor weer terug. En kreeg ik weer dezelfde klachten als voorheen. En uh, toen werd het een hele andere vraag. Want het was een vrij agressieve tumor op dat moment. En uh, ja, werd er opeens uh, me de vraag gesteld van, joh, hoeveel is je leven je waard? En daar lag ik dan, in het ziekenhuis. Uh, op dat moment was ik nog uh, eigenlijk... Uh, fulltime aan het trainen om, om zo snel mogelijk na mijn operaties weer klaar te zijn en fit te worden. Om eventueel nog me te, te kwalificeren voor uh, Salt Lake City. Maar toen werd me opeens de vraag gesteld van hoeveel is je leven je waard? En toen realiseerde ik me dat het uh, tijd werd om uh, gewoon aan mijn gezondheid te denken. En niet alleen maar aan mijn sport. En uh, toen kreeg ik eigenlijk uh, twee keuzes. Namelijk uh, door te gaan met de operaties zoals zich plan stond. Of een veel zekerere, uh, zekerdere... Uh, oplossing, namelijk uh, het amputeren van mijn rechteronderbeen, uh, waarbij de kans van uh, kanker zo klein mogelijk zou zijn. En, en ze ervan uitgingen dat, uh, uh, dat eigenlijk uh, alles verwijderd zou zijn. En uh, uh, ja, toen, toen heb ik uiteindelijk uh, voor amputatie gekozen, omdat ik in mijn optiek eigenlijk helemaal geen keuze had. Want wilde ik voor mijn gezondheid kiezen, dan moest ik voor amputatie kiezen. En ik weet nog heel goed dat ik uh, tegen mijn arts zei van, nou oké, okay, kies voor amputatie. Maar dan wil ik ook eigenlijk vanmiddag nog een prothesebouwer spreken om me te oriënteren van, nou wat kan er nog allemaal en wat zijn de mogelijkheden met een prothese? En na die middag dat ik inderdaad, want hij heeft ervoor gezorgd dat er inderdaad die middag een prothesebouwer aan mijn bed stond, toen wist ik zeker van, ja oké, okay, dit wordt mijn nieuwe leven en gevoelsmatig ging toen ook het boek van Bibia met twee benen dicht en uh, richting me volledig op, uh, op wat ging komen en ja dat klinkt misschien heel gek maar stiekem vond ik dat ook wel weer een beetje spannend en, en oké okay, uh, hoe ga ik daarmee om en, en uh, hoe zou het zijn om te lopen met een prothese en aangezien ik wist dat er geen weg meer terug was uh, probeerde ik me te focussen op dat het ging komen Moet je mijn dagelijks ook zien? Ja, het is wel lastig met een strakke spijker. Ja, dan moet ik heel even. Nou, ik heel even mijn broek zakken. Kan ook. Het is radio, hè? Daarom, daarom, niemand die het ziet. Kijk, in principe zit hier aan de achterkant een knopje. En daar druk ik op, en dan wordt het vacuüm uh, uh, ontlast. En dan uh, ja, heb ik eigenlijk een sleeve aan. Die uh, ervoor zorgt dat uh, alle lucht, op het moment dat ik mijn, uh, mijn been erin steek, eruit gedrukt wordt. En op die manier houdt hij uh, het als een soort vacuüm uh, ja, vast, vast. Dus daar is het een knopje voor om dan het vacuüm er weer af te halen. Ja, klopt. Ja. Ja. En, en het liep helemaal door onder je knie. Is, het, is dit ook echt het einde van je voet? Of ja. is, uh, of, of, of van Of je been. voet zeg ik, dan ja. Van, ja. Van, je van je been? been. Ja. Of zit er nog een extra stukje op Nee, dit is gewoon het einde van mijn been. Dan mag ik het ook voelen? Ja, ja Iedereen mag het voelen. Hè? Ja hoor. Ja, dat voelt gewoon als stof. Ja, ja. ja, ja en dit, ja, zo trek je hem gewoon helemaal uit. Ja, het ziet, tot hier ziet het er echt gewoon helemaal uit. Als, als, als, als je een bente-kousje uittrekt. Ja, ja. Nou, maar dat is ja. ook een ja, beetje. Litteken, want eigenlijk wat ze doen is het bot afzagen. en dan klappen ze je kuit zo terug. en dan naaien ze het vast. Ja. Het ziet er eigenlijk heel dun uit. Ja, dat het veel dikker zou zijn. Nou ja, door de druk, omdat je er natuurlijk op loopt en uh, omdat het ingepakt zit, worden die spieren niet meer echt ontwikkeld. En, en eigenlijk al het vetweefsel, et cetera, wordt er, ja, dat verdwijnt gewoon. Dus uh, je houdt eigenlijk alleen maar een beetje het bot en vel eromheen uh, over en wat spier. En als je nu gaat slapen, dan trek je alles uit? In ja, als ik ga slapen, dan trek ik mijn, uh, mijn prothese uit. Maar dat is eigenlijk het enige moment dat ik hem echt uittrek. Ja. Ja, mijn revalidatieart vroeg me in, letterlijk van de zomer mevrouw Mentel: wie komt hier om te leren lopen? En uh, nou, op dat moment reed ik nog in mijn uh, Olympische wagen, zeg maar. Ik, ik was nog aansporter voor het noc NSF. dus ik had zo'n wagen met van die ringen aan de zijkant. En ik zeg, nee, ik kom niet om te leren lopen, dat vind ik een bijzaak. Weet je, ja, tuurlijk moet ik kunnen, kunnen lopen, maar ik wil weer snowboarden en ik wil weer mountain maken en ik wil weer trampolinespringen, inderdaad. En mijn, mijn goals waren veel hoger dan alleen maar leren lopen. En uh, niet een kwestie van of ik ooit weer zou snowboarden, maar meer van wanneer zal ik weer snowboarden. En ik had nooit gedacht dat dat wellicht zo snel al zou zijn. Maar uh, ik wist wel dat ik weer op een dag in ieder geval weer zou snowboarden. Ik wist ook niet of ik weer datzelfde plezier wat ik, wat ik had aan het snowboarden, of ik dat nog terug zou krijgen. Maar ik wist wel dat ik weer zou kunnen snowboarden. dat de mogelijkheden daar waren. En zo staat Bibian vier maanden na de operatie alweer op krukken in de piste. Eigenlijk alleen voor de gezelligheid. En uh, mijn oud trainingsmaatje komt naast me staan met zijn snowboard in zijn hand. En die zegt: uh, Joh, gaat het niet kriebelen? Ik zeg, ja, natuurlijk gaat het kriebelen. Ik stond daar met mijn volledige gear aan. Ik had mijn snowboard schoenen aan en mijn kleding. Ik zei, ja, natuurlijk gaat het kriebelen, maar uh, ja. En hij drukt zijn snowboard in mijn handen en zegt, nou, waarom probeer je het niet? En daar moest ik even twee seconden over nadenken. En toen dacht ik, ja, inderdaad, waarom probeer ik het niet? Mijn snowboardbindingen dichtgestrept, uh, ga staan. Heel eventjes gevoeld. Maar eigenlijk snowboard ik zo met, uh, met een bochtje weg. En dat voelde eigenlijk hartstikke goed. En dat voelde helemaal fantastisch. En het was zo heerlijk om, om meer dat gevoel te krijgen en te hebben. En het grappige is dat ik uh, tijdens mijn revalidatie in het revalidatiecentrum uh, met een maatschappelijk werkzoek sprak. En die zei ook van: Nou, Bibian, na twee of drie gesprekken zegt van: Ja, weet je, het is alsof jij ermee omgaat, alsof je een wedstrijd hebt verloren. En uh, heel vervelend. Maar wat zijn de volgende stappen om het weer beter te doen? En hoe kan ik nu verder met, je leven, met mijn leven? En zo ben ik er ook daadwerkelijk mee omgegaan. En er zijn wel mensen in mijn omgeving geweest die hebben gezegd van joh, pas op, want je gaat nog eens een keer een klap krijgen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat dat, dat mijn manier van overleven was en mijn manier van daarmee omgaan. En Eigenlijk uh, heb ik nooit meer een klap daarna daarvan gekregen. En, en uh, ja, heb ik altijd gekeken naar van oké, okay, maar wat zijn de mogelijkheden in plaats van een beperking? Zeven maanden na de amputatie wordt Bibian met prothese opnieuw Nederlands kampioen. En nog een jaar later wordt ze moeder. Maar dan komt een gevreesde klap alsnog en uit onverwachte hoek. Bij een controle worden uitzaaiingen in de longen aangetroffen. Tot drie keer toe komt de kanker terug. Nou, de eerste keer was enorm schrikken, omdat je... Kijk, een been kan je inderdaad amputeren, maar longen kan je niet verwijderen. Die heb je echt nodig. Uh, dus dat was uh, voor het eerst dat ik echt daadwerkelijk wel nadacht over doodgaan ook. En uh, dat was heel confronterend, zeker omdat ik net een, een klein jongetje op de wereld had gezet. En die was anderhalf en die had zijn moeder gewoon nodig. Uh, en Julian is dan wat dat betreft ook echt heel erg een... een, een ...reden geweest om door te zetten en door te gaan en door te vechten. En uh, daar heb ik nooit over nagedacht om dat niet te doen, zeg maar. Bij de derde keer moet ik wel eerlijk bekennen dat ik wel zoiets had van... ...jongens, hoeveel kan een mens hebben en hoeveel veerkracht heb ik nodig? Maar ik wist ook wel weer wat me te wachten stond. Dus uh, die angst om dood te gaan was er, was daar op dat moment niet meer. En uh, wist ik van, nou ja, ik heb een klein mooi mannetje... ...en die, die wil ik opzien groeien en die wil ik oud zien worden. Er Dankjewel. In de kaars en oh. Komm of een koevelin. Nee, koefje. Koen. Ik ben toch? Ja, Ja, hij heeft er absoluut iets van meegekregen. Ik heb hem wel eens onderaan de trap met zijn armpjes omhoog zien staan, huilend van mama, je mag niet doodgaan. En dat is natuurlijk ontzettend verdedigend en, en heel pijnlijk ook om te zien dat je kind van drie bezig is met het feit dat zijn moeder dood kan gaan. En uh, ja, daarin begreep ik dat hij veel meer heeft meegekregen... dan dat ik in eerste instantie dacht. Uh, ik heb hem altijd gewoon heel, ge heel veel geprobeerd... ondanks het feit dat hij heel klein was... wel geprobeerd uit te leggen uh, ja, uh, wat de ziekte inhoudt... En, en dat dat ook een deel van het leven is. En ik heb nooit dingen voor hem weg willen houden. En door juist hem uit te leggen wat, dat ik ziek was en wat er kon gebeuren... En uh, dat ik eigenlijk altijd bij hem ben uh, in zijn hartje. Of ik, of ik nou lijfelijk bij hem ben of, of uh, gewoon in zijn hartje en in zijn gedachten. Dat dat ook een soort van bij hem zijn is. En dat ik hoopte zo, zo lang mogelijk fysiek bij hem te blijven. En uh, ja, hij heeft er zeker wat van meegekregen. Maar ja, dat is ook een deel van het leven, denk ik. Directere uh, contacten. Ja. Ja. Goed ook. niet? Ja. Ja. Oh, lekker. lekker. Kan ook weer op zijn kant houden. Ja. dat zie ook. Snel weer terug. Ja. Dan gaan we weer naar boven. In de rij voor de stoeltjes Ja. In de, nou ja, de sleeplift inderdaad. We hadden even wachten. En uh, normaal gesproken trainen we 's ochtends, maar dan is het wat rustiger. Maar dit gaat ook prima. Tegenwoordig is Bibian niet alleen topsporter, ze is ook coach... en ze heeft haar eigen stichting om jongeren met een beperking aan het sporten te krijgen. En dan het liefst een beetje wilde sporten, zoals snowboarden of skateboarden. Ik ben fulltime met de Mentality Foundation bezig. Ik behoef enorm met mijn achternaam, Mentel. En uh, Mentality, omdat ik ook echt geloof in de mentaliteit van mensen. Uh, je kan namelijk ervoor kiezen om inderdaad uh, op de bank te blijven zitten... en uh, je te berusten in het feit dat je wellicht minder zou kunnen... Maar ik uh, probeer met de stichting ook uit te dragen van... kijk naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. En uh, wat ik zelf gezien heb en meegemaakt heb... Uh, is dat mensen in mijn omgeving er al van uitgingen... dat ik een heleboel dingen niet meer kon door het feit dat ik me mee miste, uh, Terwijl ik zelf eigenlijk in die elf jaar tijd nog niets heb uh, gevonden... wat ik echt niet meer kan door het feit dat ik me mee mis. En uh, als ik niets vind wat ik, wat ik niet meer kan dan zal dat ook voor een heleboel andere mensen gelden. Als je tegen een jongetje van tien artsen, doktoren, uh, prothesebouwers... je allemaal vertellen wat je niet meer kan... dan zal je inderdaad op je twaalfde geloven dat je een heleboel niet meer kan. Uh, terwijl ik er juist vanuit ga van, uh, dat je nog een heleboel kan. En uh, je vooral dingen moet gaan proberen totdat je erachter komt dat er, dat er misschien beperkingen zijn... Maar laten we vooral kijken naar, naar de mogelijkheden. De strijdlust die ze jarenlang gebruikte om te vechten tegen haar ziekte en de vooroordelen, wordt nu aangewend voor een nieuw doel. Het aangepast snowboarden op het Olympisch programma krijgen. Bibian lobbyt acht jaar lang. En in 2014, tijdens de Paralympics in Sochi, gaat het eindelijk gebeuren. Dus uh, ja, alle pijlen zijn op uh, Sochi gericht. En zo longt, twaalf jaar na Salt Lake City, dan toch die ene Olympische afdaling. Ik hoop daar een gouden plak te halen. Of in ieder geval, dat is mijn goal ja, en ik hoop daarnaast ook uh, nog andere Nederlanders mee te kunnen nemen. En uh, dat, we daar niet, uh, dat ik daar niet als enige snowboarder sta, maar ook gewoon uh, meerdere snowboarders aan de start. Nederlandse snowboarders aan de start zullen. En ja, wij willen allemaal heel graag. Ja. Ja. Nou, dan en nu zit er nu niet eens. Wat vinden jullie van ja. gaan We Gaan nu nog nou. ja. Nee, super gelukt. Maar heel ja. fanatiek. Ja. Je het allemaal, oh, wel gezellig. Uh, heel gezellig. Het is heel goed, hè? Heel goed. Ja. Helaas voor jullie. Ja. ja. ja. Want? Nou, er zijn nog niet zo heel veel dames uh, in het parasnoop worden. Ja, en zolang Bibiann er is, worden wij natuurlijk nooit de eerste. Dat ik ermee uh, heb leren leven. En ik denk dat, uh, uh, dat ik me iets bewuster ben van het feit dat het, dat het leven eindig is. Uh, aan de andere kant uh, ben ik ook volop van het leven aan het genieten. En mijn man wordt af en toe helemaal gek van me, omdat ik uh, alles wil, en het liefst vandaag. Uh, en, en niet heel veel dingen uitstel voor morgen of, of wil uitstellen. Maar uh, ja leef ik niet uh, continu in angst of in, in, uh, ja, in angst met het feit dat ik weer eventueel kanker zou kunnen krijgen of dat het terugkomt. Uh, er, tuurlijk is er wel een soort van angst en het zit altijd wel, het is iets wat ik meedraag in mijn rugzakje. Maar probeer ik mijn leven zoveel mogelijk in te richten op nu en, en op het, het hedendaagse leven. Want inmiddels zijn we bijna elf jaar, of zijn we elf jaar verder. Uh, verwachten ze ook niet dat er nog een, een metastase of een uitzaaiing zal komen. En ik eigenlijk ook niet meer, dus ik langzaam durf ik weer weer vooruit te kijken. Maar ik moet eerlijk bekennen dat dat een hele tijd heeft geduurd... en dat het pas sinds een jaar of twee is... dat ik ook langer dan een jaar vooruit durf te kijken. Met één been van de Olympus. Het was een Caro documentaire gemaakt door Marielle Beers. Eindredactie Fred Senners. Bibian Mentels, hij staat op dit moment nummer één... op de wereldranglijst bij het para-snowboarden. En ze gaat deze week naar het Amerikaanse Twin Bridges. En daar kan zij zich nomineren voor de Paralympische Winterspelen van Sochi. Volgend jaar, 2014. Nou, we blijven dat absoluut volgen. En het is natuurlijk ook mijn credo. Altijd uitgaan van wat je wel kan en nooit van wat je niet kan. Ze heeft ook een boek geschreven. En dat heet Met mijn goede been uit bed. Het is uitgegeven bij Cosmos. En de stichting, die heeft ze ook een stichting, die zet zich in... Voor extreem gehandicapte sporten. Die heet de Mentality Foundation. En Mentality, dat is afgeleid van haar naam natuurlijk, dat is M-E-N-T-E-L-I-T-Y. U kunt de stichting vinden op www.mentalityfoundation.nl. Het is tijd, luisteraars, voor Van Feit naar Fictie. Van Feit naar Fictie is een BBC-concept waarin in één week tijd radiodrama gemaakt wordt. Als reactie op het nieuws. Aanleiding van deze week is een bericht van woensdag. over de um, pro forma zitting tegen Albert Heringa. Hij heeft zijn moeder hulp geboden bij zelfdoding. Zijn stiefmoeder van 99. En dat is strafbaar. Want zelfdoding moet je zelf doen. Daar mag niemand bij helpen. Luistert u naar klaar met Annemarie Prins en Bart Slegers. Met Benno. Dag Benno, met mij. Met Emma. Dag Emma. Hoe gaat het met je? Nou, niet zo goed. De huisarts heeft net gebeld. Ze doet het niet. Ze vindt me nog te goed. En nu? Nu zou ik het fijn vinden als je snel langs kon komen. Weet je dat zeker? Ja. Heb je afscheid genomen? Ja. En ik spreek bandjes in... voor mijn kleinkinderen. Wanneer zou je willen dat ik kom? Ik dacht aan morgenavond... Morgenavond is goed voor mij. Fijn. Zie ik je dan. Vergeet je niet zo de eerste pillen te nemen, de antibraaktabletten? Nee, nee. Nee, die liggen al klaar. Hm. Tot morgen, Benno. Tot morgen. Mijn naam is Eeuwenhard. Geboren op 16 april 1929. Een jaar na Barend, mijn lieve broer. Ik ben de dochter van een slagersvader... En een moeder met trots. Mijn ouders zijn na vaders diensttijd in de oost... de slagerij begonnen en met succes. Zorgeloos rende Barend en ik op klompen door het weiland... op weg naar school. Terug naar huis, visjes vangen in de sloot... of schaatsen op het ijs. Rillend warm worden bij de kachel... terwijl moeder dampende choco serveerde... We leefden een aanzichtkaart. Die werd verscheurd toen de oorlog uitbrak. Ja, momentje nog. Momentje. Ga ja, je rustig aan, Emma. We hebben de tijd. Ja. <laughs> Ik wil juist van de tijd af. Even. Ja. Fijn dat je er bent. Ja, goed je te zien. Geef mij je tas, maar hoor. Ja, ben je gek? Zet hier maar neer. Daar. En je jas kan daar. Hm. Zo. Wil je koffie of thee? Straks misschien. Ik zou graag eerst alles even met je doorlopen, goed? Ja, dat is fijn. Ja. We zaten dagenlang opgesloten met patiënten van het nabijgelegen ziekenhuis... zonder water, eten of elektra. Er werd constant geschoten. Doden en gewonden werden binnengebracht. Ik stelpte bloed. Ik verbond wonden. Ik deed wat ik kon en ik verpleegde. Ik had te midden van alle ellende mijn roeping gevonden. Geluk gevonden in de oorlog... Is dubbel geluk. Het is nu negen uur. Het is tijd voor je laatste antibraakpil. Die heb ik klaargelegd. Oh. Oh, oh God. Een omgang Stom. Ja, hij ligt hier. Naast mijn voet. Waar is hij nou? Ik kan alleen niets voor je doen Emma. Maar ik zie je niet. Dat is strafbaar. Ik moet op mijn handen zitten. Hebben ze. Zo. Ah. En nou. Heb je de andere drie doosjes klaar liggen? Ja. Ja, genummerd en wel. Naast de glazen schaaltjes en de vla in de keuken. Ah. En nu moet je de pillen fijn halen. Eerst de doorslapers en dan de nivakine. En het doosje met slaappillen is voor straks in bed. Ik heb nog twee zeiltjes gekocht. Eentje voor onder me, ja, misschien, nou ja... Je begrijpt het wel, hè? Hm. En die andere voor als ik toch moet overgeven. Hm. Kan ik straks van neerleggen, hè? Ja. Zou ik nu wat inschenken? Een borrel? Lekker. Een portje. Ik ontmoette opa Evert in het ziekenhuis. Hij was gevallen en had een gebroken been. Nou, niet iets om elke keer te controleren. Maar zijn vonkelogen trokken me ronde naar ronde naar zijn zaal. Na zijn ontslag begon hij me brieven te schrijven. Aan zuster Emma, afdeling 4c. Een port. Hij beschreef me zijn dromen. Toen hij als kapitein over de zeeën voer. Doe de pillen van beide doosjes maar in aparte schaaltjes. Ja. Nou. Dat zijn er wel veel, zeg. Ja. Goed, nu moet je ze fijn stampen. Heb je een vijzel? Nee. Had ik een vijzer moeten kopen? Nee, hoor. Stam zo maar fijn met dat potje dop-erten. Die heb je toch niet meer nodig. Nee. <lacht> Lukt het? Ja, hoor. Lieve Evert. In mijn gedachten ben je er nog altijd. Het even. Ik heb de indruk dat je op reis bent naar een ver land. En dat ik moet vertellen hoe het hier nu gaat zonder jou. In de afgelopen maanden heb ik mij er vele malen op het trap dat ik dacht, dat moet ik Evert even zeggen. En dan besefte ik plotseling dat je er niet meer was. Als ik s'nachts wakker word en ik grijp met mijn arm naar rechts... denk ik, Evert is er al uit. Is het al zo laat? Moet het nog fijn? Ik denk dat het zo goed is. Ja? In het bakje. Kom, we gaan je in bed leggen. Is het zover? Het is zover als jij zover bent, Emma. We kunnen ook nog wat praten. Ja, dat zou ik fijn vinden. Ja. Neem je wel vast de schaaltjes met vlaar mee. Ja. Oh. <lacht> Kijk maar naar de Stapje voor stapje. Ja. Ja, goed. Gaat helemaal goed. Zo. Dan lig ik dan. Het heeft lang geduurd, Benno. Ik wil nog één boodschap inspreken. Het apparaatje ligt op tafel. Ik hou het even. Klaar? Uh -huh. Voor wie dit aangaat... Als alles verlopen is zoals ik me heb gewenst... is mijn leven nu beëindigd. Hierbij verklaar ik dat het een weloverwogen daad en beslissing is... die alleen door mij, zonder hulp van anderen, is uitgevoerd. Ik heb voor deze methode gekozen... omdat ik vanuit mijn principiële overtuiging... niet wil dat een ander mens deel heeft aan mijn dood. Mijn kinderen, broer... En enkele goede vrienden waren van mijn plannen op de hoogte. En zij leefden met mij mee. Alleen de dag en het tijdstip heb ik voor mezelf gehouden. Alle goed, Emma levenhart. Ik ga beginnen. Welk schaaltje eerst? Die. Oh. Dat is? Die. Goed. Is het nog pittig? Wil je er nog een beetje vla bij? Nee, nee, nee, het gaat wel. Oh, wat maakt die klokken, Harry. Ik heb die klok nooit wat gevonden. Maar hij, was eraan geëcht? Zal ik hem stilzetten? Ja, dan zet hem maar stil. Klaar. Het was de tweede aflevering in Van Feit naar Fictie. U hoorde Annemarie Prins en Bart Slegers. Tekst Rik Stegenda en Stef Visjager. Met dank aan Lilian Kars. Opname en montage Frans de Rond. Volgende week, luisteraars, is er... Schaatsen. En vanwege dat schaatsen... het zijn geloof ik de WK-afstanden, maar daar wil ik van afwezen. Ja, nee, dat denk ik wel. De WK Allround is geweest. Dat was geloof ik een Nederlandse aangelegenheid. Vijf van de zes medailles bij dames en heren waren Nederlands. Daar moet verandering in komen. Maar dat komt nog wel misschien. Maar... Dus er is WK, afstandenschaatsen en daarom hebben wij een aangepaste uitzending. We hebben wel deel drie van, van Feit naar Fictie. En wij hebben een terugblik op de komst van de klapschaats. De klapschaats heeft namelijk heel veel veranderd. Ja, heel veel. Men is veel harder gegaan. Het is trouwens niks nieuws, want ik had in de jaren zeventig had ik al een klapschaats. Die had ik zelf gemaakt van Friese doorlopers... Die Friese doorlopers werden zo verschrikkelijk stevig onder je voeten gebonden... dat je na vijf minuten gewoon niet meer wist of je nog voeten had. En toch schaatste ik op die zwikkende enkeltjes door. En na tien minuten stond ik op mijn zolen op het ijs. Zometeen het journaal. En daarna de sport. Tot volgende week luisteren.